Middernacht, het begin van dinsdag 29 oktober. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Zwolle is op last van de brandweer een studentencomplex ontruimd. Door de storm is het dak beschadigd. Er stroomt regenwater naar binnen en het dak staat op instorten. Het complex telt 21 kamers. De meeste studenten hebben onderdak bij vrienden of familie gevonden. Vijf anderen zijn door de gemeente in een hotel ondergebracht. De storm van de afgelopen dag heeft aan twee mensen het leven gekost. De afgelopen avond overleed een man in Veenendaal doordat een tak op hem was gevallen. In Amsterdam werd vanmorgen een jonge vrouw door een boom bedolven. Verspreid over het hele land raakten zeker 25 mensen gewond. De brandweer kwam ruim 9000 keer in actie vanwege stormschade en wateroverlast. Verzekeraars gaan ervan uit dat de schade tientallen miljoenen euro's bedraagt.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 Het bekende dressuurpaard Bonfire is doodgegaan. In 2000 wonnen Ankie van Grunsven en Bonfire Olympisch Goud in Sydney. Samen werden ze negen keer Nederlands kampioen... en wonnen ze goud en zilver op EK's en WK's. Bonfire was 30 jaar. Dan nog het weer, vannacht minder regen en wind. Morgen zonnige periode, maar aan zee, bewolking en enkele buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. De Rus Grigory Perlman is misschien wel het grootste nog levende genie op aarde. Hij werkte in eenzame afzondering aan een van de grootste wiskundige raadsels van onze tijd. Het vermoeden van Poincaré. Een vraagstuk waar de bollebozen in de wiskundewereld... zich al meer dan een eeuw op stuk weten. Na tien jaar had Perlman het raadsel opgelost. En hij publiceerde in 2002 zijn berekeningen op internet. De wiskundewereld was in alle staten... maar van de zonderlinge Perlman werd sindsdien niets meer vernomen. De 47-jarige wetenschapper woont in een bescheiden flatje in Sint-Petersburg. Met zijn moeder. Een Amerikaans instituut looft hem een miljoen dollar uit voor zijn rekenwerk... maar dat sloeg hij af. Perelman, die leeft van het pensioen van zijn moeder... had namelijk al alles wat hij nodig heeft. En ook de journalisten vingen bot. Mijn berekeningen staan op het internet... en voor de rest heb ik niets te melden... wat het publiek ook maar een grijntje kan interesseren, liet hij weten. In een tijd waar busladingen matig getalenteerden zich verdringen om in beeld te komen houdt zich dus ergens in een fletje in Rusland een briljante geestschel die elke vorm van publiek optreden weigert. Ik vind het wel een verfrissende gedachte. Al denkt de moeder van Gregory Perelman daar misschien wel heel anders over. Goeienacht en welkom in Casaluna. Vannacht de gast, een andere man die zich tien jaar lang in een onderzoek heeft gestort. Hij is emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam... En vroeg zich af of er overeenkomsten zijn in de levens van radicale vernieuwers in de wetenschap en de kunst. Hij pluiste talloze biografieën na, van Einstein tot Wittgenstein en van Boerhaven tot Spinoza, en deed een paar opmerkelijke ontdekkingen. Goeienacht, Anton Blok. Van al die grote geesten, wiens levensloop is u nou het meest bijgebleven? Nou, dat zijn de verschillende. Ze zijn altijd voor mij toch een... niet eenlingen geweest, alleen maar ook een gezelschap van mensen. U bent tien jaar met een gezelschap op ja. pad geweest. Ja, en de een is dan nog weer misschien interessanter dan de ander. Maar, uh... maar je hebt die biografen, die, die kunnen zich dan helemaal verliezen... in ja. zo'n ander mensenleven. Ja, U heeft mag... vele biografieën doorgespit, maar ja. wat, er moet er een bij zijn geweest... die iets, die iets extra's ja. bracht, of niet? We nou, brengt me nu op een belangrijk punt, want... In de wetenschapsgeschiedenis zijn er twee genres. Je hebt de ideeëngeschiedenis, uh -huh. daarin komen uh, mensen niet voor. En je hebt de biografie als genre. En die is vaak al, erg beschrijvend op één persoon gericht. Wat mij uh, interessant leek, is omdat dat beschrijvende. is voor mij natuurlijk heel belangrijk geweest, anders had ik mijn werk niet kunnen doen. maar om die mensen te vergelijken, om de vraag te beantwoorden, of een antwoord te vinden op de vraag. Um, wat hebben deze mensen gemeen naast alle verschillen, dat hen tot vernieuwing bracht. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat, uh, voor die vraag kon beantwoorden. En we gaan daar de komende twee uur uitgebreid op in, en er komen over nog veel overeenkomstigheden tussen deze vernieuwers te spreken. Maar nog even terug naar die vraag. Zijn er niet, het moet ook zo zijn, als u door die, leven, door die levens heen leest... dat er een aantal levens bij u zijn, aan, aan u zijn gaan kleven. Of die, die, die wat langer bij u zijn gebleven. Die misschien het meest uh, fascinerend zijn? Ja, of, of, of misschien waar u af en toe mee wakker bent geworden. God, wat een toestand We hebben die mensen allemaal doorgemaakt. Nou, dat geldt voor een aantal wel, ja. Dat ze dus uh, een zeker drama hebben gekend in hun leven. Ibsen bijvoorbeeld. De toneelschrijver. Ja, een Noorse toneelschrijver had heel lang moeite om... Um, ja, weerklank te vinden eigenlijk. Heeft in Noorwegen, dus... Uh, hij was, hij was het, uh, een kind van een hele rijke familie die failliet ging. Zijn vader ging failliet en kon dus niet zijn uh, studie betalen. Moest iets zijn doen. Dat ging niet goed op de universiteit. Hij was eigenlijk meer geïnteresseerd in kunst, in schrijven. En hij is dus een aantal jaren is hij dus regisseur geweest in Bergen... voor het lokale toneel. Ja. En later in, uh, in wat nu Oslo is... Maar de mensen wilden vermaakt worden... en die hadden eigenlijk geen boodschap aan de stukken die hij zelf schreef... en die hij liet opvoeren. En toen is hij... Uh, met geld van de koning, had dus wel, wel een, een soort toelage gekregen... is hij naar Italië gegaan. 27 jaar... Um, exile, zeg maar. Voordat hij weer terugkwam? Voordat hij weer terugkwam. Hij heeft dus op verschillende locaties in Italië gewoond... ook in Duitsland later... Met zijn vrouw, later ook met zijn zoon. En hij heeft daar dus uh, het toneel vernieuwd. En het ene schitterende stuk naar het andere... verscheen vaak nog eerder in het buitenland opgevoerd. Maar toch kunnen we wel zeggen... daar zijn de meningen niet over verdeeld... dat Ibsen is een van de grootste toneelschrijvers geworden. En wordt en, nog steeds gespeeld. En wordt nog steeds gespeeld... Uh, maar wat hij, maakt dat dan in zijn leven? Ja, er waren dus een aantal problemen in het leven. In het jonge leven. Ja. Hij was heel klein. Mm -hmm. hij was, en daar lees hij onder. Als u dus uh, gaat zoeken naar portretten van hem... zijn er maar een paar gemaakt. Had die, hij had er een probleem mee. Met zijn kleinheid. Uh, We hebben dus ook... Uh, in, het komt, wordt nog allemaal beschreven in de biografieën. Over Ibsen, dat mensen zich hem nog herinneren. veel later. en waar, hoe hij het zich toen gedroeg. en dat hij dus ook. ja. zijn. ik denk dat het zijn schoonmoeder geweest is, een Deense was dat. die kon zich nog herinneren. toen hij klein was, toen hij nu een jonge man was. dat hij heel sterk verschilde van Kierkegaard. die was heel groot en lang. en ze zegt. en Ibsen. Hij was heel klein, Dat is een mijnwerker. Hij leed onder zijn uiterlijk. Ja, ja. Dus hij leed onder zijn uiterlijk. Ja, hij, werd, um, hij zijn... voelde zich ook buitengesloten. Dat was niet helemaal echt buitengesloten. Maar hij voelde zich in Noorwegen dus echt uh, niet op zijn gemak. En waarom is dat... Want we gaan zo nog op, op al die specifieke facetten in... en zien dan dat dat bij veel van die radicale vernieuwers... in de wetenschap en de kunst uh, terugkomt. Uh, buitensluiting, fysiek ongemak, waar ze, ja. zich, uh, waar ze onder gebukt gaan... Um, problemen met ouders, een bedrijf dat failliet gaat... De tegenslag is een beetje de kern in uw betoog. Maar waarom is nou specifiek dit leven van Ipse... Um, ja, die, die, bijna die verbanning uit eigen land, zou je kunnen zeggen? Zelfverbanning dus. Een soort zelfverbanning. Ja. Uh, als u daar, als u nou over al die mensen leest... Verplaatst u, probeert u zich ook in te verplaatsen? Gaat u mee in hun ja. leidensweg? Nou, meegaan in de leidersweg, je neemt daar dus not uh, notitie van... en je, uh -huh. gaat uit, je gaat afwegen wat voor rol een tegenslag gespeeld heeft in een specifiek leven. Uh -huh. um, ik heb dus uh, een vergelijkend onderzoek gedaan. Ik heb dus een collectieve biografie samengesteld. <kluziek> ik zal er dus zo meteen meer over zeggen over die samenstelling. Een collectieve biografie, uh, dat zijn dus biografieën van verschillende mensen... Die collectieve biografie als zodanig die geeft geen uitsluitsel. Die verklaart niks. Maar nadere bestudering geeft aan wat er verklaard moet worden. Dus de overeenkomsten en de verschillen die komen dan naar voren. Ik heb dit boek over vernieuwers geschreven. Ik denk, ik kan niet achterblijven. Ik moet ook zelf een aspect van vernieuwing invoeren in mm -hmm. mijn betoog. Dus u, bent, en dat, en dat, u bent ook vernieuwer geworden. Nou, nee, ik ben niet. Nee. Laat me even uitpraten. Uh, ik moet ook zelf. Er moet iets nieuws beweerd worden: iets wat ja. interessant is en wat aannemelijk is. En iets nieuws beweren in de wetenschap betekent dat je dus. een hoop verschillende dingen die losgezien los gezien worden. onder één noemer brengt. Als ik het heel kort mag formuleren. En ik heb dus. Uh, dat kwam heel geleidelijk op gang in het onderzoek naar die mensen... zag ik ineens... begon zich af te tekenen eigenlijk... dat al die verschillende vormen van tegenslag... Uh, die herkenden dus in al die verschillende vormen... tegenslag. Dat was echt, die mensen werden buitengesloten. Die hadden dus een, iets, een ramp, een, een, ja, een calamiteit was hen overkomen. Verlies van ouders, faillissement van de vader... Uh, conflict met ouders... Um, onwettige geboorte, um, fysieke gebreken, ziekte, um, verbanning, um, een stuitend uiterlijk, kleinheid. Um, allemaal omstandigheden die um, als tegenslag kunnen worden opgevat en uitmondend in sociale buitensluiting. Het wordt buitengesloten. En dat uh, levert een perspectief op voor die mensen. Ze zijn buitengesloten... en gaan twijfelen aan datgene waarvan ze zijn buitengesloten. Aan het, aan het, zeg maar het bestaande uh -huh. gedachtegoed. stellen vragen. Um, alles wat vanzelfsprekend is voor mensen die gevestigd zijn... is minder vanzelfsprekend. Er is een uh, vervreemding... En vanuit die situatie gaan ze dus afwijken in hun perceptie en nadenken. Dan is het nog niet, dan is het nog niet klaar. Hè? Zij moeten vaak ook uh, geluk hebben. Zij moeten meer kansen wagen dan anderen. Um, een vernieuwing, weten we allemaal, dat kan niet plaatsvinden zonder het nemen van kansen. Risico's. Ja, ja. Risico nemen. En je moet ook alert zijn. Je moet ook zien waar er, waar er een window of opportunity komt. He? Dus met een beetje tegenslag ben je er nog niet. Er moet daarna nog wat een worden. Nee, want de meeste mensen die tegenslag hebben, die hoor je nooit. Daar ja. hoor je niets van. Ja. Die verdwijnen gewoon in de anonimiteit. We gaan zo eens even wat uh, vernieuwers met tegenslagen die wel uh, uit die anonimiteit kwamen. Um, is even langs en uh, bespreken. Anton Blok is 78 jaar oud. Hij studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam... waar hij ook promoveerde. Hij was gasthoogleraar aan onder meer de Universiteit van Californië... en is verbonden geweest aan Yale University. Inmiddels emeritus hoogleraar culturele antropologie... aan de Universiteit van Amsterdam. Hij pu publiceerde onder meer over de maffia, de georganiseerde misdaad. En onlangs kwam bij Prometheus zijn boek uit, De Vernieuwers over de zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst. Meer informatie over Casaluna vindt u op radio1.nl. U, um, u kunt zich met ons bemoeien. Twitter Casaluna, uh, Facebook uh, of een e-mail sturen naar kazaluna.nzirvee.nl Het kloeke boekwerk, de vernieuwers. Um, wie een beetje succesvol wil worden in de wetenschap of kunst... heeft dus een vorm van... Tegenslag nodig? Nee, dat zeg ik niet goed. Het nee, is niet nee, nodig, nee, maar het kan helpen. Ik moet helaas protesteren. Protesteren. U mag het niet omdraaien. Wat ik gedaan heb is dus kijken naar levens van vernieuwers... en uh -huh. ik heb teruggekeken naar welke omstandigheden daartoe geleid hebben. En als ik dan zeg tegenslag, buitensluiting, et cetera... dan is er geen recept, het is geen scenario. Het is volstrekt onvoorspelbaar. Uh -huh. Mijn boek is een uitermate pessimistisch boek... Als u het goed leest, heeft u een heel pessimistisch boek. Want het, is, het, zijn, het succes van deze mensen, dat ze van zijn geworden... is afhankelijk geweest van ontmoetingen. Mm -hmm. van, van toevallige ontmoetingen. Zij konden niet uh, uh, presteren zonder een mentor... of een uh, beschermer, uh, een collega... En dat is ook heel duidelijk te zien in het leven van Van Einstein... waar, die dat heel, waar we heel veel van af eten. Dat zijn, uh, zijn vader en zijn ouders waren dus de eerste die hem dus beschermden... en hem aanspoorden tot uh, onderzoek, zeg maar ook wiskunde en, en natuurkunde. Um, maar later in de universiteit was ook zijn vriendin heel belangrijk... en ook later vrienden. Uh -huh. Niet alleen als, als gesprekspartner op school... He, op het uh, op de universiteit. Het was niet een universiteit, maar meer een polytechniek. waarom noemt u het pessimistisch? Nou, kijk, die verleiding is heel groot. Die, u zette het net heel goed neer. U zegt, dus je moet eigenlijk dit, nee... Nee, ik het zei, is tegenslag, geen, tegenslag daar, dat, dat kan bruikbaar zijn. in ieder Dat kan bruikbaar ja, zijn, maar het is voor de meeste mensen die tegenslag hebben... daar hoor je dus niets van. Die verdwijnen gewoon. Ja. En, en er zijn dus allerlei dingen, andere condities, noodzakelijke condities. Daar moet ook aan beantwoord zijn om tot vernieuwing te komen. Je zou, ook, je zou het ook kunnen omdraaien. Je, kan, je zou ook nee. kunnen zeggen, het is een heel optimistisch boek... want, want mensen met tegenslagen kunnen uiteindelijk ook nog uitgroeien... tot de grootste kunstenaars en wetenschappers het, op aarde. Ja, je moet eigenlijk zeggen, we zien dus... bij alle grote vernieuwers... zien wij een, een achtergrond van tegenslag en buitensluiting. Dat is de these van dit boek. Oké. Okay. Nou, daar kan en ik dat, misschien dan zo ook nog wat tegen goed, Maar dat is, dat is een dan noodzakelijke voorwaarde. Ja. Dan zijn ze er nog niet. Oké, okay, he? oké. Okay. Um, het, het is heel interessant wat u gezegd heeft. Want dat is eigenlijk de eerste reactie van iedereen op dit boek. Het is heel moeilijk om... Om uh, te, je kunt zeggen, indien P dan Q. Q, en dan P en dan een fout. Ja, dat, dat is waar. Het is een maar... drogreden, is een drogreden. En het is een, iets, een fout die door heel veel mensen gemaakt wordt. We weten dat ongeveer 70% van de bevolking deze fout maakt. En wij gaan hem hier aan tafel niet maken. Nee, ik hoop het ja, niet. Ik hoop het ook niet. We gaan wel even luisteren naar het volgende fragment Het is een. Um... Uit een serie Giants uh, is een Duitse Akteur in de rol van Albert Einstein. Ik heb nie verlernt, mich über Geheimnisse zu wundern. Seit ik kind ben, verziehe ik mich am liebsten mit meiner Arbeit oder mit der Geige in eine Ecke, ohne von anderen beachtet zu werden. Denken. En spelen, dat is wat ik wil. Ja, iemand kroop in de rol van Einstein. Dat heeft hij ook gezegd. He, ja. Dit is een tekst van Einstein. Dit is een tekst van Einstein. En, en zei: Nou ja, ik, ik, als kind zonder ik me al graag af. Hè, spelen en denken in een hoekje, en dat, dat heeft hij eigenlijk nooit afgeleerd. Dat um, komt veel terug in de um, radicale vernieuwers die u bespreekt. Het het goed alleen kunnen zijn, het alleen willen zijn... het afwillen zonderen... Um, is dat een belangrijke eigenschap voor, een, voor iemand die wil vernieuwen? Dat hij zich in zijn eentje moet kunnen redden? Ik zou het willen formuleren als een aspect van zijn habitus. Hè? Dat um, die eenzaamheid, dat zoeken naar solitude... dat is een gevolg van zijn buitensluiting... Men zegt wel, om iets interessants op te schrijven moet je je afzonderen. Nee, die mensen zijn al afgezonderd. En die vinden dus iets in de wetenschap of de kunst uh, waarbij geen andere mensen nodig zijn. Mm -hmm. Maar hier komen we meteen op het punt van oorzaak of gevolg. Um, bij deze Einstein zijn het de omstandigheden in zijn leven waardoor die buitengesloten werd en daar zich heeft aangeleerd... dit is dan mijn habitat, ik moet het in mijn eentje rooien... en ga anders denken dan de rest. Of zit het... Eh, het is bijna de nurture-nature um, discussie... of zit het al in zijn natuur... dat hij graag alleen wil zijn... en omdat hij alleen is, gaat hij denken... en gaat hij, komt hij op, op vernieuwende gedachten. Einstein was Jood. Yeah. En ze ging naar een katholieke school in München. Volkschool. Op een dag kwam de godsdienstleraar binnen met zo'n grote spijker. En niet in de klas zien. En hij zei, met een spijker van dit formaat is Jezus gekruisigd. En toen wezen er wel 70 vingers in die klas en de enige jood in de klas. En dat was Albert Einstein. En toen wist hij dat hij anders was. Op weg naar school en op weg naar huis van school werd hij geplaagd. Best. Hij wist dus dat hij er niet bij hoorde. Dus het fragment wat we net hoorden, wat gebaseerd is op zijn eigen woorden... het alleen in een hoekje zitten, dat is niet iets wat die, waarvoor hij gekozen heeft. Dat ze hem overkomen. Waar hij zich goed bij voelde. Kijk, vioolspelen. Ik heb zelf vioolles gehad, heel lang. Vioolspelen kan je alleen doen. Je kan samen spelen, dat deed hij ook met zijn moeder... Ik de piano. Maar met viool kan je je heel lang alleen bezighouden... zonder dat je iemand anders nodig hebt. En ook zijn, uh, zijn studie thuis... Hij is ook iemand van echt van zelfstudie. Hij is al heel vroeg begonnen. Hij was al heel vroeg geïnteresseerd. Hij kreeg van zijn vader een kompas toen hij al een jaar of vijf was. Mm -hmm. En hij vertelt daarover dat hij toen geïntrigeerd was... omdat hij zag beweging zonder dat hij wist... hoe die beweging veroorzaakt werd. De broer van zijn vader... die woonde ook daar in huis. Ze hadden samen een, met zijn vader een fabriek. Een elektrotechnische fabriek. Die heeft hem... Uh, wiskundeles gegeven. Toen hij nog op de lagere school zat. Mm -hmm. En hij was gewoon... ook als er kinderen kwamen... neefjes, niet, kwamen op bezoek. En hij wilde dan toch liever apart... zijn eigen ding doen. Terwijl die als die neefjes en nichtjes bij hem kwamen, die waren hem, daar was hij, hè, de, dan was hij niet de enige buitenstaander. Dan was hij gewoon deel van die familie. En toch koos hij ervoor om apart ja, te gaan ja, zitten. Ja. Al heel vroeg had hij dus die neiging om ja. zelf dingen te doen. Ja. Maar goed, over oorzaakgevolg... Maar dat is niet maar, zo zeldzaam bij deze mensen. Nee, precies. Maar over dat geïsoleerd raken... Nou, Geïsoleerd is wel erg sterk, natuurlijk. Hij ja, goed is... buitengesloten raak, maar laat ik een ander, <laughs> ander voorbeeld noemen. Um, uh, Spinoza. Hij uh, had oh. veel vrienden. Ja, ook van Joodse kom af, werd ook buitengesloten. Um, maar werd hij, hij werd buitengesloten omdat hij al anders dacht. Snap je wat ik bedoel? Het is niet, ik, uh, nou, kijk, Spinoza ah, had dus hele goede vrienden in Amsterdam, uh -huh. die niet Joods waren. Nee, maar hij werd uh, buiten de Joodse gemeenschap geplaatst... omdat hij een ander godsbeeld had. Dat en was daarna, later. Later, is, later en daarna werd hij buitengesloten. En toen is nou, hij zijn... daarna werd hij buitengesloten. Hij was, hij was ook een soort zelfverbanning. Hij, hij, is, hij is enorm veel druk op hem uitgehoefd om toch te blijven... binnen de Joodse gemeenschap... Die portugese Oostgemeenschap. gemeenschap. Hij, hij kreeg een bandvloek. Hij werd, hij werd ja, uit de ja, gemeenschap. Ja, hij werd, hij werd Maar er is toch, toch nog heel lang daarvoor en ook nog daarna... gepoogd om hem bij te houden. Ja, goed, Maar wat, waar ik even op terug maar probeer te zelf komen... Dus, zijn, zijn dit soort denkers... Want dat is eigenlijk wat ik probeer te vragen. Zijn dit soort denkers... Worden die buitengesloten omdat ze al anders denkend zijn? Nee, ze worden buitengesloten op grond van... Die factoren die ik net heel kort heb aangeduid. Mm -hmm. Dus er zit altijd een... Um, iets, iets wat die mensen van zichzelf meekrijgen... Uh, of ze zijn te klein of een, een, een, een vader of moeder overlijdt op jonge leeftijd... Um, waardoor ze uh, buitengesloten raken en daarna gaan ze anders denken. Ja, anders denken? Of vernieuwend denken. Ja, ze zijn kritisch ten aanzien van datgene, als, als ik het zo mag formuleren... Uh -huh datgene waarvan ze zijn buitengesloten. Okay. Kunt u een voorbeeld noemen van iemand die, die, die een fysiek probleem had? Want het, wat me ook opviel, er zijn heel veel hele kleine, ja. klei, kleine mannen, zijn het ja. dan. Die, uh, die, nou ja, het is uit de politiek natuurlijk wel bekend, het Napoleon-syndroom. Ja, he, wat Berlusconi en, en ze allemaal, uh, Sarkozy. Ja, maar, dit... maar in de wetenschap is dat dus ook. Uh, kleine mannen die daardoor iets wilskrachtiger krachtiger worden om er bovenuit te steken. Dat zal je mij niet horen zeggen. Nee, maar dat zei ik. <laughs> maar die zijn er dus. Ja. ja. Kunt u ja. een voorbeeld noemen? Van ja, er zijn allerlei voorbeelden. Ik had net al Ipsen genoemd. maar Er zijn allerlei voorbeelden van mensen. En ook Lichten, uh, Lichtenberg. Lichtenberg was dus, uh, daar wou ik net op nog even over zeggen. Ja. Lichtenberg was ook klein. In 50 is heel klein. En, uh, maar hij was een hele goede docent en ook heel populair bij de studenten. Hij was filosoof? M ja, of, ja, nou, wiskunde en ja. natuurkunde leraar, maar ook filosoof. Hij, zijn, hij is eigenlijk beroemd geworden door zijn aforismen. Uh -huh. Maar ja. <coughs> over die kleine gestalte, dat is ontstaan doordat hij rachitis kreeg als kind. En dus zijn groeiproblemen terug. En een van zijn biografen zegt: Die ziekte die heeft hem waarschijnlijk. Um, geschikt gemaakt voor wetenschappelijk werk. Verklaar u nader. Nou, dat vind ik ook zo mooi dat het niet uitgelegd wordt, maar dat het is. Dat moet je begrijpen. Ja. Want dan kom je dus in een uh, wereld, wetenschappelijk werk. waar andere dingen belangrijk zijn. Niet je uiterlijk, maar wat je denkt en wat je zegt. Het gaat om de inhoud. Ja. En afzondering, je gaat studeren en je, je gaat iets... Ja, daar heb je geen andere mensen bij nodig. Ook niet als je de richting van de kunst ingaat. Je kan alleen schilderen, je kan alleen beeld houden. Je kan alleen schrijven. Hoe lang was die Lichtenberg? 1,50 zei ik net. Was is er 1,50? Ja, dat ja. is klein. Een heel klein mannetje. Nou, wat, is, wat is grappig is, goed dat u daarover begint. Over, het, over de... Ja, hoe groot die mensen zijn, of hoe klein ze zijn. Um, als je de portretten ziet, dan zie je het dus niet. Als je de portretten kijkt van, um, van Erasmus, van Schubert... dan zie je een gewoon mens. Want ze staan in hun eentje afgebeeld. Ze staan afgebeeld. Ja zonder dat je ze helemaal kunt zien, alleen het bovendeel. Ja, nee, maar ook, er staat ook niet daarnaast een, een aantrekkelijke basketballer op het portret. Ze staan er en, vaak alleen op. Nee, die basket, ja. ja. Moet je even denken aan de basketballer die naast, naast uh, Erasmus zou kunnen staan, maar, ja. of Schubert. Maar dat is dus je, je krijgt soms karikaturen te zien, of ja. soms zijn er aanwijzingen. Ik heb dus heel lang moeten zoeken en ook door toeval gevonden. Naar uh, hoe groot Erasmus was. Was hij nou klein of niet? En er zijn dus in de briefwisseling met uh, de bischop van Canterbury, mm -hmm. daar zijn dus, nebenbij wordt zoiets gezegd over zijn omvang, hoe groot hij is. En hij, uh, eindse, of eindse, uh, Erasmus had dus een brief geschreven, waarin hij vertelde dat hij ziek was. Last had van zijn dierstenen. En kreeg een hele vriendelijke brief terug van zijn vriend, de bisschop van, de van Canterbury. Die uh, op zijn ziekte ingaat en dan zegt: Och, die stenen in dat kleine lijf. Daar hadden we de aanwijzing te pakken. Ja. Wat gebeurt er als je um, in dit. Maar dit geval... heb ik door toeval gevonden. Ja. Wat gebeurt er als je klein. Um klein met andere fysieke problemen... Gebe wat gebeurt er met, met die mensen? Komt er een wilskracht los? Of een bewijsdrang nou, die, die, de, die de gewoon fysieke niet... Het hebben? gaat erom dat ze dus... Um, op grond van hun uiterlijk... buitengesloten worden. Ja. En dat, zij kunnen ook weer, weer terugkomen in die gemeenschap... maar ja. het is toch een moment dat zij van buiten de gemeenschap staan. viel ja. was heel klein. He? Die was dan niet 1,50 maar 1,60... En die was opvallend klein en er werd ook over gesproken. Als ik dus klein zeg, nou, dan is het niet mijn oordeel, dat is het oordeel van de tijdgenoten. Dat zal u inmiddels begrepen hebben. En we, en, gaan nu, we, gaan nu niet, we gaan nu op geen enkel oordeel vastpinnen, <laughs> meneer Blok. Nou, en nu, uh, tokviel, tokviel zei dus, um, heeft zelf gesproken over zijn kleinheid, over zijn, kleinheid, he, oh, over zijn nee. gestalte. Hij heeft gezegd, zonder dat uitgenodigd te zijn, heeft hij gezegd, voor mij heeft het alleen maar voordeel gebracht dat ik klein was. Mm -hmm. Klein ben. Heeft niet toegelicht. Oké. Okay. Als je uh, een vader of moeder verliest op jonge leeftijd, of beiden, een wees wordt. Ja, dat gebeurt dus met een paar mensen. Is dat ook een vorm van buitensluiting? Of een, of een vorm om sneller alleen door het leven te kunnen of, en aan het denken te beginnen? Kijk, als je ziet wat er met Darwin gebeurd is... toen zijn moeders stierf. We hebben zo'n negen. Dat oudere zussen die als vervangende ouders optalde. Een vader die dus niet al te aardig was. Die is heel eenzaam geweest. Daar zijn de biografen het allemaal over eens. Hij heeft heel... het geholpen aan zijn uh, ja, wetenschappelijke carrière, ja. die eenzaamheid? Ja. Op welke manier? Hij ging verzamelen. Kunt u dat verklaren? Waar, als je, waarom Hij je gaat gaat verzamelen. verzamelen. Waarom je gaat verzamelen als je... je hebt geen andere mensen nodig je kan het alleen. Ja. En een mens alleen gaat verder. Hij, hij werd dus niet goed opgevangen, zeg maar. Mm -hmm. En hij moest zichzelf bezighouden. Maar hij heeft ook weer gebruik gemaakt. Hè, van, het is ook weer interessant eigenlijk dat hij... Hij schrijft dan in zijn autobiografie, Darwin, dat als hij dan de kamer binnengaat, gaat... Voordat hij de kamer binnengaat, gaat, ja. en zijn zussen, oudere zussen zitten daar... Die altijd door aanmerkingen hadden. Die bedoelden het goed, maar die waren voortdurend waren, waren ze helemaal het ja, um, hinderlijk volgen, zou ik zeggen. Hij, is, hij zette zich een schrap voordat hij die Kamer binnenging. En hij heeft later heeft hij gezegd in die autobiografie, de docketness die ik ontwikkeld heb in de relatie met mijn zusters, is mij goed van pas gekomen in mijn onderzoek. Ja, ja. We zien bij, ook bij andere mensen die gebruik maken van een gebrek. Zoals Carroll, Louis Carroll, de auteur van Alice in Wonderland. Die stotterde. Hij heeft een hele leven ondergeleden. geleden. Dat was een briljante man en die was op school, werd hier gepest. Met zijn stotteren. Hij zei ook, de nachten waren het ergst. Maar, zegt hij, ik heb ook er voordeel van gehad. Of ik heb het weten te gebruiken. Hij vertelde dus verhalen aan kinderen dan stotterde hij meestal niet. Maar als hij stotterde... dan hield hij dus zijn adem in. En dan, Hij noemde dat ook, zijn stotteren dan ook een hesitation, een aarzeling. En daardoor werd het verhaal spannender. Dat zien we heel vaak terug bij anderen. Dat een gebrek gebruikt wordt... Mm -hmm. uh, in een gunstige zin. Ja, ja. Dat je omgaat met je gebrek... En daardoor iets anders extra ja. goed wil gaan doen. Ja. ja. We gaan zo even luisteren naar uh, muziek die u heeft meegenomen. Johan Sebastian Bach. Heb ik het mee? Buitengesloten geweest. Bach. Bach heeft zijn ouders heel vroeg verloren toen hij tien was. Mm -hmm. Hij kwam toen in, uh, onder de vleugel van een oudersbroer, die hem uh, naar school liet gaan en hem, hem ook uh, les bleef geven. Uh, en we weten eigenlijk heel weinig van hem af. Hij, toen als 15, hij was toen tien en dan is dan, toen hij vijftien was... is hij daar in een consultorium gegaan samen met een vriend. Dat is alles wat ik eigenlijk weet. Maar zijn positie bij de kerk was ook niet uh, zonder turbulentie, toch? Uh, ja, er had wel conflicten hier en daar. Maar het grappige bij Bach is eigenlijk dat hij in zijn eigen tijd was hij dus meer bekend als organist... Mm -hmm. dan als componist. En dus als wij zo meteen naar muziek gaan luisteren van Bach... dan is het heel goed mogelijk dat Bach die muziek zelf nooit gehoord heeft. Wij gaan er wel even naar lijken. <laughs> luistert naar Johan Sebastian Bach, Brandenburger Concert. Het Allegro, gespeeld door het Cleveland Baroque Orchestra. En is meegenomen door mijn gast Anton Blok... emeritus hoogleraar culturele antropologie... aan de Universiteit van Amsterdam. En onlangs verscheen zijn boek De Vernieuwers... over de zegeningen van tegenslag in de wetenschap en de kunst. Um, in de tijd dat uh, de mensen leefden waarover u schrijft... Uh, vanaf 1500 tot uh, 16e, 17e, 18e eeuw, richting nu. Maar in die tijd verloor men ook vaak, vaak op jonge leeftijd... vaders en moeders ging men gebukt onder ziektes. Veel meer dan nu, zou je kunnen zeggen. Ik zat te denken, als je kijkt naar de radicale vernieuwers van nu... dan zou je bijvoorbeeld kunnen uitkomen bij het internet. Bij de, uh, nou ja, de, de, de, de nieuwe mediawereld. Mannen als Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Grote vernieuwers, zou je kunnen zeggen, van onze tijd. Maar die komen. Steve Jobs is geadopteerd. Die voldoet enigszins aan het profiel van de tegenslag. Maar die andere twee, die komen uit hele stabiele, upper-middle-class gezinnen. Die hebben een stabiel en sociaal leven. Grote vernieuwers geworden. Het ja, hangt natuurlijk ook van het criterium. Hè? Wat is een vernieuwer? Belangrijk. Ja, wat is een vernieuwer? Die, iemand die een doorbraak in een bepaald vakgebied bewerkstelligt. Ja. Ik kan niet oordelen over... Ik ken niet alle vernieuwers wat die vernieuwers noemen. Maar ja. Dat is eigenlijk het criterium. Dat je dus een doorbraak, een totaal uh -huh. ander nieuw gezichtspunt ontwikkelt... Ik durf wel te zeggen over deze drie, drie mannen dat ze dat gedaan hebben in hun vakgebied. Yeah. Ja. Iedereen heeft een sociaal netwerk gemaakt, Facebook, waar een miljard mensen op zijn ja. aangesloten. Ja. Dat is toch absoluut vernieuwend. Ja. Bill Gates heeft het bedrijf Microsoft opgericht. Dat ja. toch echt wel een aardverschuiving heeft gebracht in, ja. in, in het moderne kantoorleven, om op zijn, op zijn zacht gezegd. Ja. Um, maar man, nogmaals, man, die, die zitten dus niet in mijn... Nee, begrijp me, maar, maar ik vraag maar, het... Maar, maar, maar daarom vraag ik het. Ja. Kan het verschuif? Kan het zijn dat in een tijd waar we... Nou ja, waar minder mensen door onze welvaart... door onze gezondheidszorg gebukt gaan... onder allerlei tegenslagen... dan bijvoorbeeld uh, in de 16e eeuw... dat de radicale vernieuwers van nu... best wel uit hele stabiele gezinnen zouden kunnen komen? Nou, Perelman, ja. dus. Die ik hem in mijn inleiding noemde. Ja, de wiskundige. Dat was dus een Jood in, uh, in Rusland. In de Sovjet-Unie. Uh -huh. En behoort tot een minderheid. Dus dat zou nog een... Ja, ja. zeker. En je moet, je moet dus echt wel een hoop afweten van de omstandigheden... waaronder mensen zijn opgegroeid. Hè? Ook de mensen die u noemt... Uh -huh. uh, ik, zou dat, ik kan dat niet beoordelen. Dus, ja. Maar, dat, maar ja, ik, ik, ik heb me wel. Jou, enigszins dat, verdiept ik, in die levens van deze ja, ja, mensen. Zeker, dus ik zeker. kan nu wel. Deze twee van de drie komen uit. Niks mis mee. hele stabiele gezinnen. Nee, maar echt. Um, ja, maar ik, zal, ik zal een ander voorbeeld noemen. Of, of dan komen we op een theorie van iemand die ook zich enigszins in. Uh, mengt in uw vakgebied. Dat is Malcolm Gladwell, een Canadese. Uh, schrijver, journalist, wetenschapsjournalist. Ja, ja ik ken hem. De... De... Hij heeft een andere theorie over waarom mensen exceleren. Namelijk dat ze 10.000 uur... Uh, aan hun vakgebied hebben moeten besteden. En dan, ja. dan, dan pas kun je exceleren. Ja, Nogmaals niet, zeg maar... ik dat niet iedereen met 10.000 uur exceleert. Maar dat, dat zegt hij. En in zijn theorie geeft hij juist aan... dat mensen als Bill Gates, maar ook Steve Jobs... Ja. die hebben kunnen exceleren op dat computergebied... omdat zij uit, zulke, uh, stabiele, uit een stabiele omgeving kwamen... waar zij als eerste zoveel tijd achter een computer hebben kunnen zitten in Californië. Eigenlijk, hij zegt eigenlijk bijna tegenovergesteld van wat u zegt. Nou, hij, in het laatste boek heeft hij het wel degelijk over tegenslagen. Ja, maar in deze theorie. Geeft hij dat deze twee computervernieuwers aan? Ja. Door hun stabiliteit hebben ze zoveel tijd aan kunnen besteden... en dan kunnen ja. ze excelleren. Nou, die 10.000 duur, ja. dat uh, heeft hij dus... dat zegt hij ook in zijn eerdere boek, Outlier... Mm -hmm. Dat heeft hij dus, bij de bronnen noemt hij dat. Dat is dus een inzicht van een psycholoog. Die experimenten gemaakt heeft met uh, artiesten, kunstenaars. Uh, Erikson. En het klopt ook wel ongeveer, denk ik. Voor al deze mensen. Dat zij dus een hele lange leertijd hebben gehad. Ja. Onder een, onder een uh, mentor. Met begeleiding van een mentor voor feedback. Ja. En geen formele opleiding. Informeel. Formele opleiding is dus gewoon dingen onthouden. Geen vernieuwing. School, universiteit. Het zijn allemaal formele opleidingen. Waar deze mensen afstand van hebben genomen. In die zin klopt het wel weer. Voor deze computervernieuwers. Want die zijn allemaal heel vroegtijdig gestopt met hun studie. Om aan het werken. Om, ja, ja. om, om zelf aan de slag te gaan. Ja. Ja. Maar je, je moet echt heel veel. Ik, ik kan niet voor, alle, voor iedereen spreken. Maar is het is ook, mijn, mijn onderzoek is ook hypothetisch. Hè? Ja. Uh, het staat te bezien. Is deze ja. hypothese ontstaan? Tijdens uw onderzoek. Tijdens het bestuderen van, de, dat heb ik heb net gezegd, ja. tijdens het bestuderen van de collectieve biografie, als je dus mensen gaat vergelijken, wat voor patronen zie je daarin ontstaan? En ik zie dus dat factoren die wel eens afzonderlijk genoemd zijn, dat die allemaal gemeen, wat ze gemeen hebben dus, ja. is dat het gaat om buitensluiting en eh, geluk, wat ook bij Malcolm, bij Belet wel heel belangrijk is. Precies je moet, de goede je, omstandigheden je, ja, je aantreffen. Moet dus, je moet dus mensen uh, die je kunnen helpen, die moet je dus ontmoeten. Maar dat hangt af van jouw alertheid, maar ook van het geluk. Dat, dat, dat, ja. kan, je, dat is, kan je niet plannen. Heeft u nog tijdens... We gaan nog een, een uur lang met u verder praten, zo meteen naar het hoorspel. Maar voordat het hoorspel begint... Heeft u tijdens uw onderzoek nog een beetje geluk of tegenslag gehad? Uiteraard. Ja? Wat was de grootste tegenslag tijdens, tijdens uw onderzoek? Tegenslag, nou ja. Niet een echt grote tegenslag. Maar wel heel veel geluk, laat ik het maar zo zeggen. Wat, wat, wat was het geluk? Dat ik dus op, op het spoor kwam van wat ik nodig had. Dat u een verband ontdekte? Ja, en ook de bronnen. Dat kan niet anders dan geluk zijn. Ja. Serendipiteit is nodig. Ja, zonder serendipiteit kan het boek niet geschreven worden. En kan er ook niet geëxceleerd worden. Ja, excelleren. Dat, is... dat zijn allemaal woorden die u niet in mijn boek aantreft. We gaan allerlei andere woorden <laughs> nog gebruiken het uur hierna. Um, Luisteraar, we gaan er even uh, tussenuit voor het voorspel van de NTR. En komen dan na het nieuws uh, van één uur met terug. En dan gaan we nog een uur excelleren Of daar gaan we een heel ander woord voor gebruiken. Uitblinken misschien. Vernieuwen. Radicaal vernieuwen. vernieuwen. Het Tot Het gaat gewoon om vernieuwen. We gaan vernieuwen.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 Ik heb er geen moeite mee. Dan stel ik voor dat de secretaris haar een brief schrijft. <tie> en dan stelt de secretaris ook nog voor... om in plaats van <tie> de heer Vervloed... de heren Alblas en Boks in de commissie te benoemen. De heer Alblas is als antropoloog verbonden aan de gemeente-universiteit van Amsterdam. En de heer Boks ook als antropoloog aan de katholieke universiteit in Nijmegen. Waarom moeten het er nu ineens twee zijn? En waarom Alblas?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 Hij uh, is bereid om in dat kader ook een kaart voor onze atlas te maken. Uh, wie zit er nu in de redactie, nu Anton en Pieters er niet meer zijn? Uh, Jan Nelensen en ik. Uh, dan hoop ik dat dat minder spanningen geeft dan in de tijd met Pieters. Uh, in ieder geval kunnen we uitstekend met elkaar opschieten. Des te beter. Mevrouw de voorzitter, kan de secretaris ook nog iets meedelen over de stand van zaken bij de Europese Atlas?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 Mooi Dag Joop. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. wat. wat.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 Tien regels uit een middel dierdicht. Een uitwerking van je doctoraalscriptie. Ja, maar ik had eigenlijk liever dat je het eerst las. Dat ze gauw mogelijk lezen. Met Koning. Ach, meneer Koning, met de vries hier. Er is hier een meneer Boschart, meneer, die zegt dat hij een afspraak met u heeft. Stuurt u maar langs de voortrap. Ik vang hem wel op. Dank u wel, meneer. Wim Bosgaard. Meneer Bosgaard. Dag meneer Koning. Welkom in Nederland. Daar zijn de wc's. Het zijn er twee. Je mag ze allebei gebruiken als het normaal zijn. We zijn er kinderachtig in. Um, Adbert, dit is meneer Bosgaard. Dit is meneer Muller. En dat is meneer Asjes. Wim Bosgaard. Admuller. Wim Bosgaard. Asjes. En dit is het bureau van meneer Beerta. Maar die heeft een broerte gehad, dus aan hem kan ik u niet voorstellen, helaas. En dit is de kaartsysteemkamer. Dit is meneer Boschart. En dat zijn van links naar rechts zittend Joop Schenk en Lien Kiepen. En staand de heer Wiggelaar. Gert Wiggelaar. Wim Boschart. De heer Boschart is een Belg. Bè. Daar schaamt u zich voor, hè? Mevrouw Schenk, mevrouw Kiepen, Wim uh, Boschart. Interesseert me echt. U voelt zich geen Belg? Uh, nee. Hey. Nee, ik denk dat geen enkele Belg zich een Belg voelt. Wat voelt u zich dan? Uh, niets, geloof ik. Gert, voel jij ook niets? <laughs> nee. Nee. nee. Ik bedoel, ik voel wel iets. Maar... Meneer Wiggelaar is een Nederlander. Uh, ik maak er nog wel een grapje over, maar het, het interesseert me echt. Maar uh, nou, daar hebben we het nog wel eens over. Dit is het kaartsysteem. De R. Ro. En dit is de...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 Dat zeggen ze. Die boschuit zei overigens dat hij zich geen Belg voelt. Dat gevoel kent hij niet. Nee, dat zou wel niet. Voel jij je dan ook geen Nederlander? Ja, natuurlijk voel ik mij een Nederlander. <laughs> maar wat is nou een Belg? Niet veel. <laughs> Zouden ze dan natuurlijk nooit moeten afscheiden? In elk geval de Vlamingen niet. Maar ze moesten zo nodig. We je anders niet dan denken dat we ze hadden gehouden? <laughs> nee zeg, alsjeblieft niet. Beerta wou dat anders wel. Ja. Beerta had soms een genaardige ideeën. Waaraan zie je nou dat deze mensen Nederlander zijn? Ik zou het niet weten. Maar toch zie je het. Er moet iets in hun houding zijn. En in hun kleding. Het is mogelijk.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 Ik kan even nu misschien de deur sluiten.